4 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De leider van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad blijft voorlopig vastzitten. Nikos Mialoliakos stond gisteravond voor de rechter... op verdenking van het leiden van een criminele organisatie. Vannacht kwam naar buiten dat hij niet op borgtocht vrijkomt. Hij blijft vastzitten in afwachting van zijn proces. Mialoliakos werd afgelopen weekend opgepakt... net als 21 andere leden van de Griekse partij. Ze worden beschuldigd van moord, mishandeling en witwassen. De familie van Michael Jackson heeft een rechtszaak... tegen concertorganisator AEG Live verloren. Volgens een jury is AEG niet medeverantwoordelijk... voor de dood van de zanger. De familie van Jackson had AEG Live aangeklaagd... omdat het bedrijf de arts Conrad Murray had ingehuurd... om voor Jackson te zorgen. Murray gaf Jackson vier jaar geleden een overdosis propofol, waarna de zanger overleed. De familie Jackson eiste van AEG een schadevergoeding... van 30 miljard dollar... Maar volgens de jury stond Murray bekend als een bekwaam arts en kan de concertorganisator dus niets worden verweten. Het Openbaar Ministerie heeft elf jaar cel geëist tegen een serie inbreker. Hij zou 57 keer hebben ingebroken in huizen in Brabant en de regio Rotterdam. Tegen de medeverdachte is zes jaar geëist. Ze werkten volgens steeds dezelfde methode en stuurden hun gestolen spullen naar Roemenië voor de verkoop, zegt het OM. Sympathisanten van een groep uitgeprocedeerde asielzoekers... hebben in Amsterdam een kantoorpand gekraakt aan de Weteringschans. Ongeveer 180 asielzoekers zwerven al ruim een jaar door de stad. Maandag moesten ze vertrekken uit de Vluchtflat... een gekraakt kantoorpand waar ze zaten sinds mei. De groep ging naar een ander pand en kon terecht in kerken... en nu dus in het pas gekraakte pand aan de Weteringschans. Staatssecretaris Steven bood de groep onderdak aan... in het uitzetcentrum in Ter Apel, maar daar wilde niemand naartoe. Het weer nog vannacht wisselend bewolkt. Minimum temperatuur 3 graden. Overdag afwisselend wolken en zon. S'avonds regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. 1970, om precies te zijn, toen verscheen van Creedence Clearwater Revival... de langspeelplaat Pendulum, met daarop twee nummers... Have You Ever Seen The Rain and Hate Tonight? En die twee nummers die werden januari 1971 op een 45 toerplaat uitgebracht. Double East-sided hit zoals het dan heet. Creedence Clearwater Revival, met natuurlijk de stem van John Foggerty. ...die nog steeds toert door de hele wereld... ...met zijn eigen repertoire... ...en ook dat repertoire van de Credence... Clearwater Revival. Welkom, Dit is het derde uur van de nacht... in het anders hier bij de Vara op Radio 1... ...met over een eh, klein half uurtje... ...het leukste uit spijkers met koppen... ...van de afgelopen zaterdag... ...het uh, jubilerende programma. Dat aanstaande zaterdag... Uh, groots gaat uitpakken op Radio 2... ...en de afgelopen... Uh, Nee, gisteren was dat dinsdag. Ja, wanneer was gisteren? Nu is je op donderdag zit. Nu op dinsdagavond heb je er ook al het een en ander van kunnen zien in uh, Pau en Witteman, of bij Pauw en Witteman, met een optreden van Felix Murders en Dolf Jansen. Goed, uh, Spijks met koppen gaat dus uitpakken. En daar zal je in de nacht, klinkt anders, ook het een en ander van meekrijgen. Deze week als voorbeschouwing. Maar sowieso natuurlijk ook volgende week in de nabeschouwing... als het leukste uit die Spekers met Koppen-uitzending gaan draaien. In dit uur, en dat heeft dan ook met Spekers met Koppen te maken... een hele oude opname, een echte archiefopname van uh, Stef Bos... die in het verleden nog eens een keer zijn opwachting maakte... bij het programma van Henk Westbroek op uh, 3FM. Deze jongens komen uit het Verenigd Koninkrijk en maken reggae muziek. ...jaar bij elkaar deze band... ...By the Rivers, zo noemen zij zich... ...ze komen uit uh, Engeland... ...met zijn zes zijn ze... ...en op hun meest recente album... ...vind je dit nummer terug onder de titel... ...Make Your Own Road. En deze man, dit popicoon icoon ...stond afgelopen maandag... ...in de Ziggo Dome. Pieter Gabriel... ...maakte daar een... ...beschaafd concert... Bracht niemand in extase, kortom, het was keurig allemaal. En van hem hoor je iets van drie jaar geleden. Het boek van love is lang en boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures. And instructions for dancing. But I... I love it when you read to me And you oh, oh, oh, oh, You can read me anything The book of love has music in it In fact that's where music comes from Some of it's just transcendental Some of it's just really dumb But I I love it when you sing. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I... Where do you? scratch my back de titel van een album van Pieter Gabriel, drie jaar geleden kwam dat uit en dit, de Book of Love is daar op te vinden oude nummers covers zijn er op te vinden die allemaal op een hele rustige manier bewerkt zijn zoals ook dit Boek of Love dus een afgelopen maandag kon je hem gaan bekijken en bewonderen in de Zikkerdome, in Amsterdam de volgende man die is ook uh, op tournee nee, weer eens een keer in Nederland, want hij is beroemd in Vlaanderen, maar ook in Zuid-Afrika. Afgelopen avond was hij in Hoorn in Schouwburg het Park en vanavond Leeuwarden, Stad Schouwburg de Harmonie, dat zal hij zijn. Vrijdagavond theater Het Kruispunt, dat is in Barendrecht en na het weekend, dan hebben we alweer over volgende week woensdag, dan treedt hij op in de Maastricht theater aan het Vrijthof en de dag daarna in Purmerend op te treden in de Purmerijn. Maar zaterdag, zaterdagmiddag dan, uh, is die in Utrecht te zien... in de winkel van Sinkel. Want daar is dan de feestelijke uitzending... vanwege het feit dat ze 25 jaar bestaan... de feestelijke uitzending van Spekers met Koppen. En Stef Bos, dat zal dan de muzikale gast zijn in Utrecht...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 Nee, hey, wat hoor ik nou? Dat is een stem die ik lang niet gehoord heb. Zeg. Eén nacht alleen, één nacht alleen. Met de stilte om me heen, één nacht alleen. Laat me nou toch pitten of ik ga kapot. Eén nacht alleen, oh, oh, één nacht. De stilte om me heen, één nacht alleen. Mm -hmm. Ik hou van de radio. Oh. Stef Bos was die klonk op 6 april 1993 in het 3FM-programma Denk aan Henk. En aanstaande zaterdagmiddag dus de muzikale gast in Spekers met Koppen. Tunesië komt de zangeres die je net gehoord hebt e Imel Mat heeft net een album afgeleverd onder de titel Kanti Ora waar je dit nummer op kan vinden. Een Kanti Ora dat staat voor mijn wereld is vrij. E Imel Mat The Diving Board. Dat is een nieuwe CD, een nieuwe LP van Elton John. Fearful, the in Reading Jail My eyes just pierced his heart like crucifixion nails Shaking fists and restless gleaned, you never stood a chance, when the ink ran red on Fleet Street you turned your eyes to France Humble thought from Chased across the waves Your biting wit's still sharp enough To slice through every page Destitute and beaten by The system of the crown The better bill you swallow Tastes sweeter going down And looking back The key. Toen werd hij uh, 67 jaar, Elton John... en inmiddels toe aan zijn 31ste studioalbum... dat de titel The Diving Board heeft meegekregen. A town called Jubilee. Dat liet ik je horen van dat album van Elton John... waar een op opvallende plek is weggelegd... voor het pianospel van uh, Elton John. Het leukste uit met kopper. Daar ben ik aan toegekomen hier in de nacht. Niet anders zo eigenlijk de columns van Martijn Koning en Wim Daniels, er is het optreden van Miss Montreal en natuurlijk het cabaret met Dolph Jansen maar eerst even Otis Redding What you want You got it And what you... Uh, wat fijn om hier in uh, Groningen te zijn. En uh, dat meen ik, ik hou oprecht van Groningen. Wat een stad. Er is geen plek ter wereld waar je zo met al respect naar de kloten kan gaan als in Groningen. Dat de studenten hier nog in staat zijn om af te studeren is een extra knappe prestatie. Die zouden pluspunten moeten krijgen op hun cv wegens exceptioneel doorzettingsvermogen. Diep, diep, diep respect. Groningen is het Sodom en Gomorra van de lage landen. De stad waar de mensen en de tapkranen altijd open staan. En waar de kroegen en de vrouwenbenen nimmer sluiten. Dat is Groningen. Groningen bruist... Groningen bruist als je maag om 8 uur ochtends na 25 biertjes en een shawarma pizza. Groningen klotst, wat een stad. Het is mij nog nooit gelukt om uit Groningen te vertrekken zonder een gigantische kater of Glamidia. De ideale stad. Om stoom af te blazen, om alle opgekropte woede en frustraties weg te drinken en te feesten. En ik kan het iedereen aanraden. En volgens mij zouden heel veel mensen dat ook eens echt moeten doen. Dan kun je er weer een tijdje tegenaan, tegen al die ellende. Ik merk ook om mij heen in winkels en treinen dat iedereen steeds zagreiniger doet, steeds agressiever. Toen ik van de week in de blokken vroeg waar de stofzuigerzakken lagen, werd mij door de kassa-juffrouw op dusdanig intimiderende toon duidelijk gemaakt. dat ik uit mijn doppen moest kijken omdat ze pal voor me stonden, dat ik van pure angst bijna drie deuren verderop een nieuwe Bjorn Borg aan kon schaffen. Ik merk om mij heen dat de je steeds korter en steeds korter worden. Dat er een bepaalde agressie in de mensen die er op een of andere manier uit moet. En dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld het computerspel Grand Theft Auto zo goed verkoopt. Daarin kun je al je agressie kwijt en alles doen wat God verboden heeft. De perfecte uitlaatklep voor je wagonlading vol diepgewortelde haat. En je kunt in Grand Theft Auto rondlopen in een gigantische wereld... en daar willekeurige mensen op alle mogelijke manieren... uitschelden, slaan, schoppen, taseren, steken, martelen, neerschieten... overheenrijden, opblazen. Ja, je kunt ze zelfs door een rotweiler laten verscheuren. Ongelooflijk gewelddadig. Maar weet je wat het meest walgelijke aan dit spel is? Het is ontzettend leuk om te spelen echt geweldig. Al die vechtpartijen en moorden en ontploffingen zien er zo mooi uit. En die Rottweiler is eigenlijk een hele lieve hond. Hij heet Chop en hij kan allemaal trucjes en zo en hij wandelt vrolijk met je mee. Maar het is natuurlijk een heel agressief, walgelijk spel. Maar, en ik heb de moeite mee, en ik begrijp die agressie bij mensen wel, maar ik begrijp, of ik begrijp die agressie ook, want mensen weten het gewoon niet meer. Die zitten met zoveel zorgen en onzekerheden dat ze het gewoon niet meer zien zitten. En dan kijken ze naar de algemene beschouwingen en dan zien ze mensen die het eigenlijk ook niet meer weten. En die dan maar agressief tegen elkaar gaan doen. En van die hulpeloosheid die die mensen dan voelen dat ze die mensen zien, daar worden ze agressief van. En dat botvieren ze dan uiteindelijk op anderen en op mij. Alsof ik er iets aan kan doen. Ik weet het toch ook niet? Ik weet helemaal niks. En ik heb de laatste tijd sterk het gevoel... dat van dat kleine filetje dat ik wel weet... waarschijnlijk meer dan de helft gewoon door iemand ergens uit een duim is gezogen. En daar word ik agressief van. Maar dan zet ik het computerspel Grand Theft Auto aan... en dan schiet ik met een raketwerper op een druk kruispunt vol auto's. En dat lucht ongelooflijk op. Echt... Ik zou willen dat het niet zo was, maar het is zo ontspannend. Het voelt heerlijk om een stad een lichte laaien te kunnen zetten en alles en iedereen ongestraft op zijn of haar smoel te kunnen slaan. Dus dat Ben je agressief en ben je gefrustreerd en zie je het niet meer zitten? Koop Grand Theft Auto. De oplossing voor alle mensen die boos zijn omdat ze zich zorgen maken over hun toekomst, problemen hebben op het werk of gepest worden, of fan zijn van een voetbalclub wiens trainer in een chante groentereclame zit. Of voor mensen die het leven niet meer zitten omdat ze te veel meer informatie hebben gekregen over het seksleven van Mart is Daar is alles een oplossing voor. En het werkt. Er valt een last van je schouders en dan kun je weer ergens met volle je schouders weer ergens volle goede moed onderzetten. En je moet toch iets als je niet in het fantastische Groningen woont. Dank u wel. De Montreal.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 I gotta stop, stop, stop, stop, wait. Yeah, click, click, click, click, live But I won't close my eyes yeah. This is all I can get, get, get, get, get I gotta stop, stop, stop, stop, stop Wait IOC is teleurgesteld in het IOC en in het NOC, NSF. Er wordt naar hun smaak niet nadrukkelijk genoeg afstand genomen van de Russische anti-homo-wetten. Hoop is nu gevestigd op kerstvers IOC-lid Camille Earlings. Van hem wordt het broodnodige protest verwacht. We praten hierover met Camille Earlings zelf. Goedemiddag, meneer Jansen. En hier is aangeschoven het boegbeeld van homoseksueel Nederland Gerard Joling. Hallo, lekkere gekke grijpenkop. kop. Wat zie jij er goed uit? Dank je wel. Voor een veenlijk. like. Welkom. Meneer Eurlings, ik begin op niveau bij u. Uh, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Gaat u protest aantekenen tegen de Russische anti-homo-wet? Nou, meneer Jansen, laat ik mij daar het volgende over zeggen. Oh, wat is dat uh, toch altijd erg, hè? Wat is erg? Als hij zijn mond open doet. heb ze zo'n lekker bekje, maar als ik dat accent hoor, dan trek mijn zak samen tot maatje Dop in. De. Laten we proberen het om het inhoudelijk te houden. Ben dat je dan... jij gek? Ik moet het juist van mij uiterlijk hebben. Hoi. <lacht> Uh, Geer, Mondhouwer, Urlings. Uh, mijn vraag is simpel: gaat u protest aantekenen tegen het Russische anti-homo beleid? Meneer Janssen, laat ik daar het volgende over zeggen. Ik ben IOC in hart en nieren. En ja, wij staan voor een moeilijke opgave. Maar wij zullen hier sterker uitkomen, daar ben ik van overtuigd. En onze voorzitter zal onze idealen nooit verlogenen. Chapeau! Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er nu? Ja, ik wilde gewoon een staande ovatie, maar dat is net niet gelukt. Dus, uh... Nee, dat is bij het CDA. We zijn in Groningen. Uh, graag het antwoord op mijn vraag. Gaat u protest aantekenen tegen de Russische anti-homo-wet? Uh, meneer Jans, laat ik voorop stellen. Ik heb niks tegen homo's. Nee, hij heeft niks uh... tegen homo's. Nee, dat geloof ik wel. Hoezo? Hij zit bij de KLM. Er lopen meer nichten rond dan in de slaapkamer van Gordon. Nou, nou precies. Niet dat ik ooit in de slaapkamer van Gordon ben geweest, overigens. Nee, nee, dat geloven uh, we wel in één keer. Nee, maar dat wil ik hier wel even heel duidelijk hebben. Meneer Ordens, ja? kunt u alsjeblieft de vraag beantwoorden... derde keer gaat u protest aantekenen tegen de Russische anti-homo-wetgeving? Meneer Janssen, waarom? Waarom? Rusland heeft al lang toegezegd niet te zullen discrimineren tijdens de spelen. Dus waarom zou ik protest aantekenen? Je mag geen homo zijn. Je mag niet uitdragen dat je homo bent. Ja, maar dan zijn we het toch met elkaar eens. Ik bedoel... Je, je, je mag tijdens Olympische Spelen wel homo zijn, maar je mag dat niet laten zien. Dat is toch volkomen hypocriet? Ik ben benieuwd hoe ze dat bij het kunstschaatsen gaan oplossen. <lacht> Jongens, ik heb een punt gemaakt. Wat gaat u doen? Ik laat me zo lekker terugvliegen naar Limburg. Oké, okay, meneer Joling, tot slot heeft u nog wat te zeggen? Ach, weet je wat het is, meiden? Mij gaat het eigenlijk vooral om één ding. En dat is? Dat Ben Kramer wel gewoon dat lekkere strakke pakje aan mag houden. Uh, je bedoelt, denk ik, uh, Sven Kramer? Ach, Ben, Sven, Dan het maakt mij niet uit. Als het maar lekker strak zit. Dag, meiden. Heren, dankjewel. Dankjewel. My computer thinks I'm gay I threw that piece of junk away On the shore, Sally's As I was walking home, this is my last communique down the super highway. All that I have left to say in a single tone, I got to Het was een week, de voorbije week, die ik zou willen typeren met de uitdrukking alle gekheid op een stokje. Het begon er maandag mee dat Kees van der Staaij, de voorman van de SGP bij Paul Witteman... zich fel uitspakt tegen vreemdgaan en tegen het maken van reclame voor vreemdgaan... zoals de relatiewebsite Second Love doet. Ik had juist die avond met iemand zitten praten die de gewoonte had om veel van zijn zinnen te beginnen met de woorden... het moet vreemdgaan. Dan zei hij bijvoorbeeld, het moet vreemd gaan, wil dit kabinet het nieuwe jaar nog halen. Maar daarbij legde hij de klem toen dan steeds op een merkwaardige plaats... waardoor zijn zin klonk als, het moet vreemd gaan, wil dit kabinet het nieuwe jaar nog halen. Dus als je wilt dat het kabinet het nieuwe jaar haalt, moet je vreemd gaan. Aan mij zijn die woorden in dit geval niet besteed, maar ik ken genoeg VVD'ers en PvdA'ers... die graag een keertje vreemd gaan als ze daarmee het kabinet langer in het zadel kunnen houden. Die naam Second Love wordt her en der trouwens ook verkeerd begrepen. Sommigen denken dat het liefde in één seconde betekent... een vluggertje dus, wat niet per se hetzelfde is als vreemdgaan, dacht ik. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Toen kwamen de algemene politieke beschouwingen... waarin Geert Wilders als eerst het woord kreeg. Maar liefst vijf keer gebruikt hij de uitdrukking... genoeg is genoeg. En laat dat nu ook net de titel zijn van mijn nieuwe boek... met spijkers met koppencolms dat net die dag in de winkels lag. Het was reclame uit onverdachte hoek. En nadat Geert was uitgesproken, werd de vergadering ook meteen geschorst om iedereen de kans te geven mijn boek te gaan kopen. Eerst zou de schorsing vijf minuten duren, maar dat werd een kwartier, want sommige Tweede Kamerleden waren al lang niet meer in een boekhandel geweest en konden de weg niet meer vinden. En precies diezelfde dag zei Halina Rijn op het filmfestival in Utrecht dat er meer naak te zien moet zijn in Nederlandse films. Nu was ik deze week toevallig betrokken bij opname van een nieuw programma van Omroep Brabant... met mede-Brabander Frank Lammers in de hoofdrol. U kent hem wel. Hij speelde in diverse Nederlandse films en hij treedt momenteel op in de musical over André Hazes. Bij Omroep Brabant krijgt hij een programma dat de Canon van Lammers gaat heten. En uitgerekend voor de aflevering waarbij ik deze week betrokken was, moest hij een naakscène spelen... Meteen toen hij zijn kleren uit had, wist ik dat de naam de kanon van Lammers niet de juiste titel was. Dat moet het kanon van Lammers worden. Dat hij in naakzinnen moest spelen kwam omdat hij het over Johannes Gropius Becanus ging, had een Brabander uit de 16e eeuw die meende dat Adam en Eva in het paradijs Brabants met elkaar hebben gesproken en dat Brabants de oertaal is. Het is zoiets als dat Kees van der Staaij in Wilders en Pechtold de reïncarnatie van Cain en Abel ziet en dat hij zichzelf de hoeder van alle broeders vindt die met de talen Kanaans iedereen op het rechte pad moet houden. Maar Frank Lammers ging dus uit de kleren om de paradijselijke omgeving van Adam en Eva na te bootsen. Ik zelf hoefde alleen maar wat te zeggen over de dwaze taalkundige theorieën van Beccanus... waarbij ik mijn kleren gewoon aan mocht houden, of nee, aan moest houden... alsof ze dachten dat ik de schil zou afsteken bij het kanon van Lammers. <lacht> Waar boven overigens wel een behoorlijk afdak hing, dat in Brabant dan weer vergoeilijkt wordt met de uitdrukking... goed gereedschap moet onder een afdak hangen. Maar ik vond ook in dit geval de diepering alle gekheid op een stokje, of stok, volledig van toepassing... En zo gebeurde er deze week nog veel en veel meer... wat viel onder alle gekheid op een stokje... zoals gisteravond nog een tolen in Zeeland, waar ik... Nou nee, dat wordt een te lang verhaal. Genoeg is genoeg. Ja, deze nacht Michael Jackson in de nacht klinkt anders. Deze is het 1979 van Off the Wall. Don't stop till you get enough. Daarvoor had je de column van Wim Daniels. Uitgesproken in de meest recente aflevering van Spijkers met Koffers was, Koppers... was die afgelopen zaterdag werd uitgezonden op Radio 2. Placebo, die zong de meest recente Hit Too Many Friends... En daarvoor had je het cabaret uit spekers met Koppen... onder het kopje homo-belangen. Miss Montreal Die was afgelopen zaterdag de muzikale gast Wish I Could. En dat werd weer vooraf door de column van Martijn Koning. Spijkers met Koppen bestaat 25 jaar. Een aanstaande zaterdag een maar liefst zes uur durende aflevering van het programma. Begint allemaal om 12 uur vanuit Utrecht. De winkel van Sinkel. Dan een documentaire over... Het programma tussen drie en vier. Sain of impossible causes, the saint of no return. I need the same of sine candles that never really burn. I need the saint of laughter. I need the saint of tears. I need the same detective who can find my stolen years. I need the same of medium. I need the saint of law. Gave up wanting his heart to trash to toss. I need the saint of longing, I need the saint of will, I need the saint of killers, too afraid to kill. I need the saint. Never hurt no one. But struggle towards perfection to obliterate the sun. I need the same drinking, wine and ice cold. komen op Spekers met Koppen. Je hoorde trouwens Joseph Arthur... met Sane of Impossible, Impossible Courses. Er is dus een documentaire aanstaande zaterdagmiddag... over spekers met Koppen. En die wordt dan uitgezonden tussen drie en vier. Die is gemaakt door Koen Verbraak. En tussen vier en zes dan komt spekers met Koppen... uit de kleine komedie in Amsterdam. Met veel cabaret... De hele middag de van met Koppel bij Radio T1.